In Duitsland heeft een man twee artsen doodgeschoten. Volgens plaatselijke media was de dader een man van 78... die patiënt was in de praktijk in de plaats Weilbach. Na de schietpartij opende de politie van de deelstaat Rijnland Pals... een klopjacht, onder meer met helikopters. De man bleek dood in zijn huis te liggen. Hij had zelfmoord gepleegd. PSV heeft zijn supporters excuses aangeboden... voor de 6-2 nederlaag van gisteren tegen Twente. De aanhang is terecht zwaar teleurgesteld, zegt de directie in een verklaring. Door de nederlaag heeft het team van trainer Rutten de koppositie in de eredivisie verspeeld. De clubleiding zegt geen overhaaste maatregelen te willen nemen en vraagt daarvoor begrip van de aanhang. Vandaag zijn er gesprekken geweest tussen de leiding, de spelers en delegaties van PSV supportersverenigingen. Het weer, eerst nog bewolking en kans op wat regen. Vannacht klaart het op, minima net boven het vriespunt. Morgen overdag droog en veel zon, bij een graad of negen. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, PSV likte vandaag de wonde na de 6-2 thuisnederlaag tegen FC Twente. Dat was hard nodig ook, want het oproer kraait in Eindhoven. Gisteren eiste een groep boze supporters pal voor de deur van het Philips Stadion. Het hoofd van trainer Fred Rutte. En Ook oudspeler Willy van der Kerkhoff vindt dat de clubleiding in moet grijpen. Misschien moet je wel gewoon als, als, als, als PSV zeggen: ja, laten we hem nog eens een leider verlassen. En, uh, kijk, als we daar gewoon uh, morgen een een grootheid voor de, voor de groep kunnen zetten. Zometeen alles over een hectische dag op de hertgang. Op diezelfde dag trouwens maakte oud-PSV-trainer Guus Hiddings... een debuut als trainer van de Russische club Anzi. Hij won en hij was tevreden. Ja, ik denk dat we heel erg blijven zijn. De jongens werken allemaal heel hard, heel disciplined. Maar hoe is het eigenlijk om te werken bij die club van het grote daar in het oosten? Hiddings-assistent Ton Du Chatigné vertelt het straks allemaal. En het atletiek indoorseizoen wordt komend weekend afgesloten met de wereldkampioenschappen. Hordeloopster Sharona Bakker maakt in Istanbul haar debuut op een groot seniorentoernooi. Ik heb gelukkig al een aantal internationale wedstrijden dit indoorseizoen gelopen, dus ik heb al veel grote namen gezien. Dus uh, daar hoef ik gelukkig niet meer van onder de indruk te zijn. Later in deze uitzending een reportage over die gymleraarrest... die nu echt voor het echie gaat. Verder aandacht voor marathonloper Mozes Mossop... die het parcours van de marathon in Rotterdam wel eens wilde bekijken. Dat allemaal en nog veel meer in Langs de Lijn. Het is crisis in Eindhoven. Nu PSV voor het derde jaar op rij de landstitel dreigt te verspelen. Een legertje journalisten melden zich al vroeg op trainingscomplex... de hertgang om de stemming te peilen. En onder hen was onze verslaggever Ragnar Niemeijer... Die is nu hier in de studio. Ragnar, goedenavond. Dan nou, Laten we eens even beginnen met de laatste ontwikkeling bij PSV. Uh, die excuusbrief die vanavond op de website werd ge geplaatst... Dat is opmerkelijk. Uh, maar eerst gewoon even de inhoud. Hè? Wat staat er precies in die verklaring? Nou, het is nogal een omslachtig samengestelde brief. Vooral het laatste gedeelte, waarin eigenlijk het belangrijkste wordt, wordt neergezet. Ik kan een poging doen om een klein stukje voor te lezen als het te volgen is. Mogelijke maatregelen die de rust slechts tijdelijk terugbrengen zonder uitzicht op verbetering zijn begrijpelijk naar de emotie van de wedstrijd. Maar worden door alle partijen nu niet gesteund. PSV vindt ook dat een korte termijn oplossing moet aansluiten bij de keuze voor komende seizoenen. Hierbij realiseert PSV zich dat de rust niet direct terugkeert... Maar de club vraagt supporters begrip voor het nemen van de juiste beslissingen op het juiste moment. Dan zou ik niet blij zijn als trainer. Nee, het is nou niet zo dat hier uh, uitgesproken wordt dat uh, Rutte de man uh, is die hier de komende periode nog aan het roer staat. Het, als je het goed leest en je denkt ja, uh, nu moeten we uh, beslissingen, we moeten nu dat doen, niet doen of wel doen. Ja, het, het klinkt allemaal erg omslachtig. Ja, dat je nu zegt velen. Ja, het voelt een beetje als, als, als, alsof het toch exit Rutte gaat, uh, gaat worden. De juiste beslissingen op het juiste juiste moment nemen. Ja, en moet dan ook nog aansluiten bij komend seizoen wordt er dan gezegd. Dan heb je bijna het gevoel van nou ja, als de opvolger klaar had gestaan in de coulissen, dan had hij wel ongeveer kunnen beginnen. Dan was de weg vrij geweest, maar zover is het dus nog niet. Nou, Het was een lange dag vandaag. Uh, laten we eens even bij het begin beginnen. Uh, toen jij daar vanmorgen op de hertgang aankwam, uh, wat voor sfeer trof hij toen aan? Nou ja, goed, het, het zal geen verbazing wekken dat dat uh, geen vrolijke boel was natuurlijk. PS bleef, ble, PSV bleef wat, uh, wat langer binnen om, om na te praten, een groepsgesprek met de trainer, met de staf uh, erbij. Selectie maakte een bosloop, was geen uh, afmattende bosloop had ik de indruk. Want zo lang duurde het allemaal niet, zeker geen straftraining. En over de inhoud van dat gesprek, want daar wil je natuurlijk veel over weten. Daar wilde Fred Rutte niet zo heel veel over zeggen, dat wilde eigenlijk niemand bij PSV... Maar dat het niet gezellig was, dat mag natuurlijk duidelijk zijn. Um, maar wie de, wie, wie de schuld heeft gekregen hè, van die nederlagen... lag dat nou aan de tactiek van Rutte, aan zijn manier van coachen... te passief wordt wel gezegd... of lag dat gewoon aan de spelers die soms ook zeiden... ja, ik had drie keer mee moeten lopen, ik deed het niet zoals Wijnaldum. Ja, wat, wat precies is gezegd, dat is niet naar buiten gekomen. Het nou, lijkt heel me haast. heel aardig dat we eerst eens even gaan luisteren... naar de man waarom het allemaal draait, PSV-trainer Fred Rutte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 ik heb wel het gevoel dat wij dat weg gaan stoppen. Ragnar, een veelzeggend momentje net in dat interview. Jij vroeg aan Rutte of de inzet van de spelers te wensen overliet. Het leek eerst alsof hij volmondig ja wilde zeggen... en in ieder geval een antwoord wilde geven. En uiteindelijk slikte hij dat antwoord in. Wat, wat betekent dat? Nou ja, dat? goed, het is 6-2, het is, is 4-0 bij de rust voor FC Twente. Voor alle duidelijkheid nog maar een keer ja, dan word je op een bepaalde manier, en zeker als je de wedstrijd hebt gezien... natuurlijk linksom of rechtsom op een bepaalde manier in de steek gelaten... dan heeft niet iedereen het maximale eruit gehaald. Want zo groot hoort het verschil bij rust niet te zijn tussen PSV en FC Twente. Dat mag helder zijn. Dus hij leek te willen zeggen, ja, inderdaad, sommige spelers hebben het laten lopen. Vervolgens realiseert hij zich waarschijnlijk op dat moment, helaas... dat hij eh, met die spelers voorlopig lijkt het toch nog even verder moet... en dat het niet zo handig is om je eigen spelers in het openbaar eh, af te vallen... Uh, en daarna hoorde je Rut eigenlijk alleen nog maar zeggen, uh, uh, het is mijn verantwoordelijkheid, uh, ik heb het allemaal gedaan, want ik ben hier de baas en dat is natuurlijk ook wel zo. Maar het blijft natuurlijk altijd een beetje balanceren op een koord, want het gaat er natuurlijk om dat hij die ploeg goed heeft klaargezet. Dat is altijd moeilijk te controleren of te zien vanaf de buitenkant, maar uiteindelijk moet het wel binnen de lijnen gebeuren en daar gebeurde natuurlijk gewoon te weinig. Wat voor Rutte heel belangrijk is, hoe gaat de directie van PSV reageren? Hoe hebben die gereageerd? Nou ja, gisteren bleef het uh, lang stil, wat dat betreft. Uh, vanavond dus die verklaring, die, die omslachtige, wat, wat typische verklaring op de website van PSV. En aan het einde van de middag, dat duurde lang, kwam Marcel Brands voor een toelichting, de technisch manager van, uh, van PSV. Was de hele dag druk, werd eigenlijk steeds tegen mij en mijn, of tegen mij en mijn collega's uh, gezegd. Had allerlei vaste maandagafspraken. Altijd in de agenda, maar aan het einde van de rit bleek toch... dat hij met bestuursleden had gezeten, met de spelers had gezeten... en ook met een delegatie van flink wat supporters had gezeten. Twee officiële supportersverenigingen van PSV. Uh, dat lijkt me geen goed teken, want uh, grote delen van de fanatieke aanhang... de enthousiaste aanhang, zoals je wilt, van PSV... Ja, die hebben hun vertrouwen in Fred Rutte al een tijd lang geleden opgezegd. Uh, elk puntverlies zien zij als een soort van bevestiging van het gelijk. Hij is niet geschikt voor PSV... Ja, en als Brans dan ook nog eens met Tini Sanders gaat praten, de algemeen directeur... dan lijkt het erop toch dat die steun voor Rutte zo goed als weg is. Nou, laten we in ieder geval even gaan luisteren naar de reactie van Marcel Brans, dus de technisch directeur. Ja, het is een hectische dag, dat kan ik natuurlijk niet ontkennen. Uh, voor PSV begrip natuurlijk uh, bijna een unieke nederlaag, denk ik. En uh, ja, dan uh, is er bij een topclub wel iets los. Maar hebben jullie vandaag over zijn positie gesproken?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 Nee, maar het is wel zo, als je ook met een delegatie van supporters natuurlijk in gesprek gaat, dan, dan ben je toch de thermometer erin aan het steken en aan te kijken, is het draagvlak genoeg? Nee, het, ik denk dat het ook logisch is dat er na gisteren waarin het toch, uh, ik ben dan nog niet zo lang bij PSV, maar voor het eerst echt onrustig was, dat je, dat je ook uh, wel even tijd maakt, uh, net zoals voor jullie, voor de media, ook voor de, zeker voor de supporters. Als je... Uh, ook kijken naar volgend seizoen, en dat speelt natuurlijk ook mee... waarin we weten dat Fred aan het einde van het seizoen vertrekt... Nou, wil je ook kijken van, nou, wat is het beste voor PSV? En uh, dat doe je niet na een verloren wedstrijd. Nou, Ragnar, dat is duidelijk. Ze nemen zo'n beslissing niet na een verloren wedstrijd. Nee, maar heb jij hem horen zeggen, wij hebben 100% vertrouwen? Dan moet je trouwens ook altijd oppassen natuurlijk. Maar ik heb nergens gehoord, bijvoorbeeld, uh, wat doen jullie hier vandaag? Waarom zijn jullie hier met al die mensen opgetrommeld op de hertgang? Er is hier niks aan de hand. Kom op, we gaan vrolijk verder. Dit is een bedrijfsongeval. Zoals je een keer met 10-0 kan winnen... kun je ook een keer met 6-2 verliezen. Heb ik nergens gehoord. En met supporters praten, ja, dat doe je niet bij elke wedstrijd. Dat doe je niet als je gewonnen hebt. Ga je niet met z'n allen om de tafel. Dat doe je ook niet bij ieder gelijkspel. En zeker niet bij elke nederlaag. Dat zijn gewoon allemaal signalen dat het helemaal uh, niet goed zit. Um, misschien gaan we niet over één nacht ijs... maar ik vrees toch wel voor Fred Rutte dat het over twee verloren wedstrijden... dat het dan echt klaar is. En dat betekent dat er heel veel druk ligt op de wedstrijd van komend weekend tegen NAC. Er zit nog een wedstrijd tegen Valencia tussen in de Europa League. Het zou me niet eens verbazen uh, als je die nog een beetje los moet zien... want daar zou je natuurlijk in Spanje kunnen verliezen. Ik bedoel, dat kan. Maar nak uit is traditioneel traditionele moeilijke wedstrijd voor PSV. Ja, als het daar fout gaat. Ik bedoel, ik heb de dingen horen zeggen, ik heb wat opgeschreven. Er is iets loos bij PSV. En hij heeft geconstateerd dat dit PSV onwaardig is. Je kunt dit niet zomaar laten passeren. Ja, als je de optast maakt, dan heb je echt het gevoel... dat hij al met anderhalf een been buiten staat, Fred Rutte. En, en ja, dat, dat is vervelend voor Fred Rutte. Laten we even eerlijk over zijn, misschien even in een bijzin. Fred Rutte is een, een prima mens, daar gaat het allemaal niet om. Aardige man, is ontdooid nadat hij bekend heeft gemaakt... dat hij PSV aan het einde van het seizoen zal gaan verlaten. Is, is, is iemand waar je op kan bouwen. Ik denk dat hij hem kan bellen als je een lekke band hebt. Maar ja, goed, hij lijkt niet de juiste man voor PSV op dit moment. En dat is waar dit gesprek waar dit over gaat natuurlijk. Nee, dat laatste wat jij net zei trouwens, dat hij niet weggaat. Nee, dat niet. <laughs> dat hij aan het eind van het seizoen. Uh, maakt dat die beslissing om hem eventueel te ontslaan... toch gemakkelijker voor de clubleider? Ja, dat maakt zijn positie natuurlijk niet, niet sterker. Ik bedoel, uh, ze weten dat je weggaat. Je wordt al niet meer echt betrokken natuurlijk, bij wat er in de toekomst gaat gebeuren. PSV is heel hard op zoek naar een opvolger voor komend seizoen. He, bedoel, ik zei al eerder, als die er nu was geweest... dan had ik het vandaag nog willen zien. En morgen trouwens ook. Laten we dat ook nog even afwachten. Voor alle zekerheid. Um, ja, en, en het boot het ook al een tijdje niet meer helemaal... He, tussen Fred Rutte en Marcel Brands. Dat kun je ook merken aan kleine dingen. Ik heb Fred Rutte de afgelopen... Maanden niet één keer meer de woorden of de naam Marcel Brands horen noemen. Het gaat alleen maar over dan moet je naar de manager stappen, dan moet je bij de manager zijn. Geef toch vaak wel aan dat soort kleine dingetjes dat dat beide partijen eigenlijk al ja, van elkaar aan het verwijderd uh, raken. Het is ook altijd handig om in dit soort situaties even naar de achterban te gaan. Uh, naar mensen die PSV goed kennen, dan kom je snel terecht bij oud-spelers en oud-trainers. Uh, uh, Willy van der Kerkhoff is de oud-speler, Mos is de oud-trainer. Zij vinden dat het beter is om afscheid te nemen van Rutte. Nou, laten we vooropstellen dat het een, uh, een miljoenenbedrijf is. Je bent een, uh, een groot bedrijf waar miljoenen in omgaat. Dan moet je dus beslissingen durven nemen die, die adequaat zijn. Misschien moet je Rutte zijn leider verlassen. Uh, en dan, dan moet er een bestuur een, een beslissing nemen die niet nooit leuk is. Maar uh, Rutte gaat over een half jaar toch, of over drie maanden toch weg. Uh, en om, om een seizoen veilig te stellen. En ik moet zeggen, ook als al zal Rutte blijven, we hebben nog alle kans om, om kampioen te worden. Uh, dus we staan drie punten achter. Dus, uh, we hebben alle mogelijkheden nog. Dan is het ook een uitdaging naar de nieuwe coach toe. Dat wordt zijn elder top voor de komende 2,5 jaar, zeg maar. Uh, dat, je, dat hij ook liever uh, Champions League gaat spelen. Dus... Deze week uh, Valencia uit en NAC uit, ja, dat zijn twee cruciale dingen. En dan kun je zeggen, ja, we wachten tot, tot na NAC. Ja, dan kan het alweer te laat zijn. Uh, in en, en, misschien moet je wel gewoon als, als, uh, als, als PSV zeggen... Ja, laten we hem nog eens een leider verlassen... en uh, kijken als we daar gewoon uh, morgen... een een grootheid voor de, voor de groep kunnen zetten bij wijze van spreken als je het over voor zet dan heb je een, iets heel anders en dan, ja dan krijg je toch een, een schok effect denk ik ja ik heb het zelf ook meegemaakt in, in België en dan in, in, in een negatieve situatie dat uh, mijn toekomstige club op degradatie stond dat de voorzitter mij in, uh, begin maart opbelt en zegt uh, wat wenst, u je wilt zien volgend jaar nog in de eredivisie te spelen of wil je in de eerste divisie beginnen ik zeg hoezo nou ja we staan er zo slecht voor u. We wilden eigenlijk met u nu al gaan beginnen. Uh, wat denkt u daar zelf van? Dat was in de tijd van K van Mechelen met Jean Cordier. Nou ja. Dan ga je toch een beetje bij jezelf nadenken. Uh, dat, je hebt altijd het gevoel dat je het beter kan doen dan, dan je voorganger. Dus ik ben daarmee begonnen. En we zijn dan... Gelukkig uh, in die Eredivisie gebleven van daaruit zijn we naar successen gegaan in, uh, met titels en uh, noem maar op. Je, je moet mensen een kans geven en zeker een, een, een zwaar gewicht als, als Louis Vergaal of, of Guus Heding of Dik advocaat, dat zijn zwaargewichten gewichten en uh, ja, die kunnen dat uh, getijden denk ik wel keren. Nou ja, ik ben altijd een voorstander van Vergaal geweest, uh, wat dat betreft is er geen betere vakman op dit moment uh, beschikbaar. Op basis van het feit dat hij een team beter kan maken en kan spelers individueel beter maken. en Ik denk dat de PSV supporters na twee overwinningen tegen Ajax of tegen Feyenoord dan niet meer over Van Gaal praten. Zoals ze dat nu over spreken. Want de PSV is ook heel groot geworden vroeger met het aantrekken van spelers die bij Ajax gespeeld hebben. Zoals een Søren Lerby, een Ronald Koeman of een Frank Arnezen. Van Gaal, Van Gaal, Van Gaal. Uh, Ragnar, denk je dat dat een serieuze mogelijkheid is als nieuwe trainer van PSV? Want zijn naam zoemt natuurlijk overal rond. Ja, maar met zijn verleden. Ik sprak vandaag ook weer wat supporters. Die zitten daar gewoon niet op te wachten. Met name omdat hij ook natuurlijk dat Ajax verleden heeft... maar natuurlijk ook gewoon vanaf komend seizoen de baas zou zijn bij Ajax. De algemeen directeur. Misschien als dat nou niet zo was geweest... Dat een aantal mensen zou denken, vooruit, we, we, we, laat maar zien dan, de hand over het hart strijken. Maar ja, als je eerst de baas in Amsterdam wil worden, vervolgens naar Eindhoven gaat. Dat lijkt me geen prettige binnenkomen. Overigens wil ik even opmerken dat ik het ja, van A. de Mos uitermate oncollegiaal vind. Zoals hij hier, ik bedoel, als voetbalverslaggever wil je dit best horen. Is het allemaal prima? He, we, maar, het is wel helder, hè? Ja, ja. het is heel helder, maar, maar, niet maar het collegaal. is uitermate oncollegiaal. On en ja, meneer van de Kerkhof heeft ook overal een mening over. Ik bedoel, het is niet, uh, dit is niet prettig voor Fred Rutte. Ik bedoel, de beslissing is bij PSV het management. En nou ja goed, dit is uh, voor hun rekening dan We maar. We gaan afwachten wat er de komende week, weken gaat gebeuren daar bij PSV. Ragnar, niet bij Dat was Ali Zee met moi, Lolita. Guus Hiddink beleefde een succesvol debuut in de Russische voetbalcompetitie. Zijn nieuwe club ANSI won vanavond met 1-0 bij Dynamo Moskou. En Hiddink was tevreden. Ja, yeah, ik denk dat we heel blij kunnen De jongens werken allemaal heel hard very heel I Ik denk dat we in de eerste half al already at least one goal. En in de tweede half waren we were dominating. Not zo so, uh, as in de first half, but I think we created one or two chances that we made a good goal. Zo kennen we hem weer Guus Hiddink. Hij vond dat zijn ploeg in de eerste helft beter speelde. Maar in de tweede helft is Anzie te scoren. Hiddink heeft trouwens twee assistenten meegenomen naar zijn nieuwe club. Jelko Petrovic en Ton du Chatignier. Ton, goedenavond. Die overwinning is alvast een mooie opsteker. Nou ja, kijk, als je, als je, we zijn net uh, een kleine twee weken met die groep bezig. En als je dan de eerste uit de wedstrijd wint. Uh, van die namen Moskou, dan, uh, ja, dan is dat wel, uh, wel fijn. Ja, hoe is de sfeer op dit moment daar? Want jullie zitten in Moskou, hè? eigenlijk de plek waar jullie ja. normaal gesproken ook verblijven. Ja, nou, kijk, uh, dat is uh, niet vergelijkbaar met uh, Nederland. Dus je ziet hoe hier een overwinning gevierd wordt, zowel uh, in het stadion als uh, in de kleedkamer. Dat, uh, ja, als je dat in Nederland uh, zou zien, dan denken mensen die zijn gek geworden. Dat is ja. uh, echt een happening. Wat is het verschil? Wat doen ze? Nou ja, de, de, de, de, de, de, de, ze staan dansen op tafels en begeleiding uh, en uh, <laughs> op hetzelfde is dat heel wat fijn om mee te maken. Is het wat dat betreft ook gewoon heel bijzonder wat jullie de afgelopen twee weken hebben meegemaakt in de tijd dat jullie daar bij Anzi aan het werk zijn? Nou ja, wij zijn, wij zijn ingevlogen naar Turkije en dan, uh, dan moet je altijd maar afwachten uh, hoe onze groep daar weer op reageert. Uh, groep zat er al een dag eerder en wij zijn een uh, beetje later ingevlogen. Nou, dus we zijn twee weken lekker met die gasten bezig geweest. En, uh, en, uh, en Eerg is teruggevlogen naar Moskou en uh, toen in de sneeuw getraind. Dus het is hier uh, op het ogenblik min 14, dus is iets is kouder dan in Nederland. Is het wat dat betreft ook een groot voordeel dat Guus natuurlijk toch een status heeft daar in Rusland? Dus dat die spelers iets makkelijker zullen accepteren uh, als hij dingen verandert of als hij ja, dingen door wil drukken? Ja, maar dat merk je in alles. Uh, ook met grote spelers zoals Eto'o en uh, en Bouchoufa. Ja, die man... Uh, die heb ik al het een en ander meegemaakt, dus daar is ze wel respect voor en dat, uh, dat is alleen maar plezier Hoe is dat voor jullie twee trouwens, voor Petrovic en voor jou? Nou, hij, hij laat ons wat dat betreft gewoon vrij, we nemen trainingen door. De ene keer doet Petro het en de andere keer doe ik het en, uh, ja, en hij doet uh, de, de eindvorm, vaak het, uh, het tactische gedeelte uh, in het 11 tegen 11. Nou, en, dan, uh, en dat werkt gewoon uh, prima. Het zal toch een hele bijzondere gewaarwording zijn voor jou, Tom de Chatinier, ineens bij Eto'o, die hem even uitlegt wat hij moet doen op de training. Nee, maar dat hoorde ik in het Utrecht zo ook al. Wat moet Eto'o nou van Tom de Chatinier leren? Maar dat soort jongens hoef je niks te leren. Die, dat is meer op een gegeven moment gewoon in grote lijnen aangeven. Nou, en dat, uh, dat doet Guus en uh, wij, uh, wij doen de trainingen en, uh, en ook vaak. Uh, ...vormen waar de jongens het plezier in hebben. Dus, uh, en dat is het belangrijkste, denk ik. Wanneer gaan jullie voor het eerst naar aanzien uh, voor een thuiswedstrijd? Want dan spelen jullie natuurlijk daar wel. Ja, nee, wij, wij gaan uh, volgende week uh, vrijdag... trekken wij naar Dagestan en dan uh, spelen we de eerste wedstrijd tegen Spartak Moskou. Ja, Weet Uit... jij wat je daar aantreft? Nee, ik zou het niet weten. Ik heb wel eens een, in de FAI-artikelen gelezen en... Als ik nu zie dat hier tot nu 3.000 man supporters zitten, dan denk ik dat je daar een nek van kan verwachten. En ja, ik denk een beetje armoede. Er wordt ook natuurlijk wel wat van jullie verwacht. Jullie ploeg, die jullie nu net twee weken onder uh, leiding hebben, die staat natuurlijk erg laag op de ranglijst. Hè? Als je kijkt naar het kapitaal dat erin zit. Ja, maar dat, kijk, dat is ook. Kijk, je moet het een beetje vergelijken met, uh, met uh, denk ik een, een begraafschap. Of een Utrecht dat Eto'o koopt en die koopt en, en, en nog een paar grootheden. En dan gelijk denkt dat de Champions niet kan spelen. Plus dat je hier natuurlijk met de regel zit dat je op het vijf Russen op moet stellen. Dus kijk, dan, dan is het niveau soms uh, in het elftal wel eens niet evenredig. Nou, en, en daar moeten wij uh, constant mee bezig zijn. Jij bent natuurlijk bij Utrecht ook gewend geweest. Uh, iedereen stond daar wel met beide voetjes op de grond. Uh, hoe is dat trouwens bij Anzi? Door dat hele poenerige imago hangt dat er wel een beetje omheen? Ja, maar dat zijn natuurlijk de verhalen en ze weten allemaal dat eten hoog gekocht is de soefa gekocht is en zo, Roberto Carlos. Ja, dan weet je dat die jongens niet van niks komen, maar met de groep zelf merk je daar helemaal niks van. Het is gewoon heel, heel ontspannen en gewoon leuk. En dat is gewoon heel normaal en wat dat betreft is het gewoon fantastisch werken. Jullie zijn aan een mooi avontuur begonnen, Tom. Ja, laten we hopen dat het ook mooi eindigt. Dat zou nog mooier zijn. Succes daar! Nee, dankjewel. Hè. Groetjes. Hoi, hoi. En dan gaan wij meteen weer verder met uh, het betaald voetbal in eigen land. Een bericht over de straffen die zijn uitgesproken. Verdediger Douglas van Twente is voor drie wedstrijden geschorst. Uh, dat vond de aanklager betaald voetbal zijn rode kaart in de wedstrijd tegen PSV van gisteren waard. Douglas en SC Twente zijn akkoord gegaan met het voorstel. En AZ-trainer Gert-Jan Verbeek kreeg een voorstel van twee wedstrijden schossing... maar hij is niet akkoord met die straf en hij laat de zaak voor de tug komen. Verbeek werd in de wedstrijd tegen Heracles naar de tribune gestuurd... na een aanvaring met de vierde official. En AZ-verdediger Nick Viergever kreeg in diezelfde wedstrijd rood voor opzettelijk hens. Daar kreeg hij vandaag de standaardstraf van één wedstrijd schossing voor. Across the Spanish border, the wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds. tends the rifles into silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa, the winds they talk of changes coming.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 Up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border on the border. We kennen hem allemaal van The Year of the Cat, maar dit was ook een aardig voor hem. Al Stewart met On the Border. Sparta is in de Jupiler League weer ingelopen op FC Zwolle. De Rotterdammers wonnen thuis met 2-0 van FC Den Bosch, terwijl de koploper bij FC Volendam bleef steken op 2-2. En het verschil op de ranglijst is nog maar drie punten. Die voorsprong was met de winterstop nog 13 punten in het voordeel van Zwolle. En daarmee dreigt het nachtmerriescenario van vorig seizoen. Toen verspeelde Zwolle namelijk een grote voorsprong en werd RKC uiteindelijk kampioen. Na het gelijkspel tegen Volendam sprak Rob Fleur met Zwolle-trainer Art Langeler. Hoe voel jij je nou Art Langeler? Want ja, Zwolle 2-0 voor in Volendam, 2-2, Sparta wint het verschil drie punten. Hoe voel je? Nou, dat is een leuke vraag om te stellen. Ik kan je jezelf voorstellen hoe ik me voel. Zeer teleurgesteld. Zag je het aankomen? Uh, ja, nadat, uh, of in de fase in de tweede helft stonden we niet meer goed. Dan uh, liepen we naar achteren toe. Zie je ineens dat ons vertrouwen dat we lang hebben gehad uh, blijkbaar weg is. En uh, nou, hing de 2-2 in de lucht. Dus dat zag ik wel aankomen, ja. Moet ik nou zeggen, de situatie herhaalt zich van vorig jaar. Proef je dat ook een beetje? Nou, als we het zelf niet proeven, dan, wordt, dan worden we er wel aan herinnerd door uh, iedereen. Dus, uh, nou ja, goed, ik denk het niet. Dit is een andere situatie, een ander seizoen met andere spelers. Maar uh, wat vergelijkbaar is, is dat we uh, een goede uitgangspositie hadden. Een hele goede serie hebben gemaakt voor de winterstop. En dat we dat nu op dit moment niet hebben. Het voordeel is echt uh, dat we nog negen wedstrijden te spelen hebben. Dus dat uh, we voldoende kwaliteit om dat zo weer op te roepen. Je hebt 15 punten voorgestaan op sporten. Nu drie. Hoe pijnlijk is dat? Nou, uh, volgens mij... Uh, uh, ja, hoe pijnlijk is dat, weet ik veel. Als we aan het eind nog geen voorstaan, is prima. Maar is het nou een mentale kwestie? Dat iedereen toch weer aan het verleden gaat denken? Of zeg je van nee, dat is het, het, is, het is iets anders? Nee, het is uh, uh, kijk. Laat het zo zeggen, in een heel seizoen heb je een fase dat mee en tegen zit. Voor de winst staat ons meewonnen, tien keer achter elkaar. Een aantal keren, ook deze wedstrijden, waarin je gelijkwaardig bent en uh, net wint. Nou, nu zit er een fase waarin die wedstrijden niet winnen. Als dat een paar keer achter elkaar gebeurt, ja, dan uh, wordt het lastig om daar doorheen te breken. Dat, uh, dat hebben we dan vrijdag en vandaag uh, uh, gemerkt. En, uh, ja, dan is het vervelend voor ons dat er een andere ploeg is die alle wedstrijden achter elkaar wint. Maar daarentegen is het ook weer knap van hun. kan je er een doen? We ja, proberen uh, met trainen en met gesprekken het vertrouwen weer uh, omhoog te krijgen. En wij kunnen goed voetballen met elkaar. Uh, en dat moet voldoende zijn om nog een hele hoop uh, wedstrijden te winnen. Dus daar uh, gaan we uh, ook na deze wedstrijd gewoon weer mee aan de slag. Wordt het nog heel spannend? Ja, ik ga, natuurlijk wordt het nog heel spannend. Want uh, wij gaan echt niet uh, de komende negen wedstrijden verliezen. Dus uh, voor ons is wedstrijd na wedstrijd. En we hebben vandaag uh, gelijk gespeeld als teleurstellers. Zeker omdat we voor hebben gestaan. Maar eh, vrijdag is weer een nieuwe en dan eh, zullen we weer alles weer geven om het resultaat te halen. Iedereen zal zeggen, het zal toch niet weer, hè? Ja, nou, het is aan ons om dat te bewijzen dat het inderdaad niet weer gaat gebeuren. Een hele sterkte bij deze terugreis. Want die is extra lang, lijkt me. Nou, succes is een beter woord, of Sterkte hebben we niet nodig. Nou, dat was langer dan de trainer van Zwolle diep teleurgesteld dus. Vorderdam trainer Gert Kruis was trouwens wel blij met de puntendeling. Nou, ik, ik ben wel heel blij met het vertoonde spel. Ik denk dat we vooral de tweede helft een lekkere wedstrijd hebben gespeeld. De eerste helft vond ik ons eigenlijk te krampachtig, te afwachtend. Maar de tweede helft speelden we toch wel met veel jeugdig elan... en probeerden zelf heel aantrekkelijk aanvallend voetbal te spelen. Dus ik, ik ben blij met, met de wedstrijd. Van de laatste acht wedstrijden had je er zeven verloren. Nu speel je gelijk tegen de koploper eh, Zwolle. Maar... Wat, wat doet het met jou? Want jij moet er ook een beetje gespannen zijn geweest de voorbije dagen. Nee, dat is logisch. Uh, ook ik loop heel lang mee, net zoals jij. We, we kennen elkaar al heel lang. Uh, ik ben een heel lang coach. En, uh, nou ja, goed, je weet dat de wetten van de voetballerij zijn: als je veel verliest, ja, dan kom je onder druk te staan. En dat is ook uh, logisch, dat is ook uh, het vervelende van dit vak. En daar moet je ook niet omheen draaien. Uh, we hebben door allerlei omstandigheden, daar kunnen we wel allerlei theorieën op loslaten. Maar natuurlijk onder de maat gepresteerd. En dan is het ook logisch dat een coach uh, onder vuur komt te liggen. Dan is het ook logisch dat daar uh, uh, aandacht aan besteed wordt. En dat zijn nou eenmaal de wetten van de voetballerij. Wat ik... Wat je dan kan doen als coach, denk ik. Omdat ik daar best wel ervaring mee heb. Want ik heb goede tijden en minder goede tijden meegemaakt. Ja, om toch te proberen rustig te blijven. In een aantal fases uh, wel uh, flink van leer te trekken. Maar ja, uh, we hebben er alles uh, op losgelaten. En vanavond uh, zag het er weer goed uit. De trainer van Volendam, Gert Kruis. Uh, 2-2 werd dus uh, die wedstrijd uh, tussen Volendam en FC Zwolle. En Sparta won dus met 2-0 van FC De Bosch. Dan de andere uitslagen. Go Gohead Eagles tegen FC Eindhoven 1-3. FC Emmen, Sportclub Veendam 0-2. Fortuna Sittard tegen MVV Maastricht 2-0. Cambuur tegen Dordrecht eindigde in 4-0. Helmond Sport won met 2-0 van Almere City FC. Telstar won met 1-0 van Willem 2. En AGO VV Apeldoorn tegen FC Oost 3-2. Even over de stand onderin. Daar deden Veendam en AGO-VV de laatste plaats over aan FC Emmen. Uh, voor wat het waard is trouwens. Want er is geen enkele club die vanuit de topklasse wil promoveren. Dus er degradeert ook niemand. Het gaat dus eigenlijk nergens om daar. Het is deze week Champions League bij de NOS en dus ook op Radio 1. Met morgen de returns uit de achtste finales. Arsenal, AC Milan en Benfica Zenit Sint-Petersburg. Het wordt vooral lastig voor Arsenal om van dit seizoen in de Champions League nog iets te maken. In Milaan verloor de club van Arsène Wenger namelijk met 4-0. Uh, Ronald van der Geer, goedenavond. Goedenavond, Geo. Nou ja, je hoeft geen wiskundige te zijn om te weten dat uh, zo'n achterstand niet zomaar is weggewerkt. Nee, dat zal Arsène Wenger ook wel uh, beseffen, de coach van, uh, van Arsenal. Dan kan hij natuurlijk zeggen. Het is verloren... Er komt altijd het publiek voor niks. En gaat zijn, zijn team misschien wel als een carnavalsploeg het veld in. Dus hij zegt dat hij vol vertrouwen aan die klus begint. Gaat dan een beetje op zoek naar, naar punten waar hij dat op kan baseren. Nou ja, 5-2 gewonnen van Tottenham. Afgelopen weekend met 2-1 sterk voor Liverpool. Nou ja, dan weet je. En ook dat je ploeg in vorm is. Maar ja, AC Milan, dat is natuurlijk wel andere koek. Want ook de Italianen zijn in, in vorm. Kijk maar naar het afgelopen weekend. 4-0 gewonnen van Palermo. Goeie eerste helft gespeeld. Ja, de man waren toch voor een groot deel. Omdraaid bij, bij Milan Ibrahimovic heeft laten zien dat hij in vorm is. Hij was geschorst voor de Italiaanse competitie. Is terug, gelijk een hat 21 goals, 21 wedstrijden. Daar kan je mee voor de dag komen hoor. Zeg Ronald, als jij in de historie kijkt. Hè, kun je dan Arsenal, of, ja, Arsenal en Wenger dus nog een klein strohalmpje geven. Als je kijkt gewoon naar het verleden. Ja, maar als je kijkt hoe vaak het gebeurd is... dan, uh, dan geef je ze weinig kans. Real wel gedaan. Uh, dat kunststukje uitgehaald. 85-86 was voor de UEFA Cup. 5-1 bij uh, münchen kladbach verloren. Maar uiteindelijk in eigen stadion 4-0 gewonnen. En de zaak rechtgezet. En wat recenter, 2003-2004. Partizan Belgado verloor met 6-2. eerste wedstrijd van Queen's Park Rangers. Dat was al in de kwartfinale trouwens van de UEFA Cup. Maar ze zetten het thuis ook recht met, uh, met 4-0. En Milan... Ja, ik kent het eigenlijk ook wel een beetje. speelde in het seizoen 2003-2004 de kwartfinale tegen Deportivo La Coruña. 4-0 en uiteindelijk 4-1 thuis. Dus uh, ja, dat zijn de voorbeelden die misschien nu wel prachtig in de kleedkamer van Arsenal zijn opgehangen door Wenger. Maar goed, dan moeten wel alle topspelers spelen. Uh, kan Arsenal met de sterkste ploeg op het veld komen? Dat kan het al het hele seizoen niet. Dus uh, ook deze wedstrijd niet. Er zijn daar altijd wel blessuren gevallen. De bedjes in de ziekenboeg zijn altijd gevuld. Ben Ayoun en uh, Diaby zijn er nu weer bijgekomen. Die zijn uh, tegen Liverpool geblesseerd geraakt. Bovenop de blessures die er al zijn. Het gaat eigenlijk te ver om ze allemaal te noemen. Maar dit zijn de meest recente gevallen. Hemstring blessuren. Arteta heeft uh, in diezelfde wedstrijd overigens afgelopen weekend... tegen Liverpool nog een hersenschudding opgelopen. Nou ja, dat is dus ook geen vraagteken meer. Die moet een week, uh, een week rust houden. Uh, er zijn nog wel vraagtekens. Roussiki en maar goed, uh, het ging vandaag met name over uh, Robin van Persie. Daar werd over gesproken op, uh, op de persconferentie. Wie heeft het, als we het over Arsenal hebben, namelijk niet over Robin van Persie? Dus ook Wenger. Uh, sprak over Van Persie vanmiddag op de persconferentie. Hij zei: Eigenlijk zou ik Robin wel wat rust willen geven. Nou, ik heb hem ke en keihard nodig. Zeker nu ik vier doelpunten uh, achterstand weg moet werken. Want het gaat me om één ding: scoren. We kunnen score goals in de laatste twee home games. Ze scoren 12. So we know we can score goals, and uh, that's the target, of course, tomorrow. But the, the target uh, is to find a good balance between attacking and defending, because we have a double target, is not to concede as well. And uh, But I know my players well. I know they've been hurt by the first result, and I know they will uh, they have their pride, and they'll come out tomorrow to give a different performance. Nou, dat was Arsene Wenger. Uh, ja. ja, duidelijk verhaal. Uit een uh, ander vaatje tappen, hè, zegt hij. Ja, <laughs> mooi ja, is dat, hè? Dat klinkt ook heel veel mooier in het Engels, maar, trouwens. Maar, uh, ja. hey, we hebben het heel veel over Arsenal, we hebben het heel veel over Wenger, uh, over Van Persie. Uh, de andere kant, hè? AC Milan, zijn die compleet? Nou, wel completer in elk geval. Emanuel zonder ze weer bij. Dat is goed nieuws voor al zijn volgers in Nederland. Had een enkele blessure, maar zit wel in de selectie. Net als uh, Aguilani. Ambrosini is geschorst. Ja, er zijn daar ook wat blessures, maar de selectie is daar wat forser. Uh, Casano, Pato, Nesta zijn er, uh, zijn er allemaal niet bij. En Mark van Bommel is er, die er niet is. Of de persoon die er niet is. Is Clarence Seedorf. Die viel al na een paar minuten uit in het, uh, in het eerste duel. En die spierblessure houdt hem nog altijd aan de kant. Hoewel hij deze wedstrijd bijna had gehaald. Hm. Er wordt nog een wedstrijd gespeeld morgen. Benfica tegen Zenit Sint-Petersburg. Uh, daar is de koers nog niet helemaal gelopen, denk ik. Nee, daar zit de spanning nog op. Zenit heeft de wedstrijd daar... bij een temperatuur waar Tom de het net ook over had... min 14, min 20, geloof ik. Uh, in elk geval uh, gewonnen. 3-2 uit de eerste wedstrijd. Gaat dus mee naar, uh, naar Lissabon. 0-0 zou dus uh, voldoende zijn. Maar als Benfica uh, gewoon uh, uh, scoort... één doelpunt in eigen stadion... is dan al voldoende voor het bereiken van de achtste finales. Dus ja, daar zit... Spanning er dik en dik op. Ze hadden wel een slechte generale, Benfica. Als je het over de competitie hebt, wel. Want het speelde vrijdag al. Dat was uh, goed geregeld. Maar wel tegen Porto. Verloor met 3-2. Ja, dat is dus inderdaad geen goede generale. Wat Zenit betreft kunnen we nog niet kijken naar competitieresultaten. Want die competitie is net begonnen Zenit heeft uitstel, zoals je zo begrijpt. Dus ja, alleen het enige wat we van Zenit kunnen zeggen... is dat het in die wedstrijd natuurlijk wel aardig was, in die, in die eerste wedstrijd. En dat het in, in de oefenwedstrijden de ene naar de andere goal maakt. Maar ja, garanties tot aan de deur. En is het niet triest dat uitgerekend bij Zenit een Portugees ontbreekt? Tegen Benfica? Ja, in de eerste wedstrijd ook al. Hè. Die Danny. Danny, Danny uh, die, die spelmaker, Portugese spelmaker, die, die baalde al zijn stekker dat hij de eerste wedstrijd miste. Hij is echt het hele seizoen verder uitgeschakeld. Heeft zijn kniebanden gescheurd. Verder... En dat is een groot probleem. Uh, Guillaume Malafeev is er niet. Die keeper. En dat is natuurlijk een, ja, dat is, dat is een hele betrouwbare sluitpost. En Shevnov, dat is een 34-jarige Wit Rus. Die speelde in de eerste wedstrijd. En dat was echt een ballenvanger. Die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er nog spanning zit op die mm. wedstrijd. Want die hield. Helemaal niks vast. En die zal er waarschijnlijk morgen weer in staan. En verder is Crisito er niet bij. Dat is een Italiaan die door Spalletti gehaald is. Die kwam dan een tijdje met een voedselvergiftiging. En ook van de naweeën ervan. Dus die is er ook niet. Ook zij niet compleet. Maar let op die doelman als je morgen wat beelden mee kan krijgen. Nou, dan gaan we zeker nog even doen. Nog even over Benfica. Uh, de, de, de, de, ja. de mannen die kunnen spelen. Luciao en, uh, en Emerson zijn terug. Dat zijn uh, spelers die achterin normaal gesproken uh, staan. Matic zal waarschijnlijk spelen. Want uh, Gavi Garcia is, uh, is geblesseerd geraakt uh, al, al twee weken geleden. Ja, en Wietzel speelt daar op dat middenveld. En die zal dus nu naast Matic spelen. Ja, en die doet het ontzettend goed. Heeft zelfs ook rechtsback gespeeld bij, uh, bij Benfica. Dat is een van de, van de smaakmakers van het, uh, van het elftal. Maar dat zijn dus de problemen die er zijn. Uh, of althans de problemen die eigenlijk voor een groot deel zijn opgelost bij, uh, bij Benfica. Benfica is het. Dus in ieder geval de wedstrijd waar nog de spanning volop zit. Ronald van der Geer, dankjewel. Oké. Okay. Altijd gedacht dat die Feel For Me Baby heette, maar zo heette die niet. Cuddly Toy was dit van Rochefort. Het atletiek indoorseizoen wordt komend weekend afgesloten met de wereldkampioenschappen. Hordeloopster Sharona Bakker zal in Istanbul haar debuut maken op een groot seniorentoernooi. En ongeacht het resultaat kan de 21-jarige atleten terugkijken op een succesvolle periode... die haar meerdere keren een persoonlijk record opleverde. Floris van Hoorn ging kijken bij de laatste voorbereidingen van de atleten... die ook nog gymlerares is op een basisschool. Ik ben Sharona Bakker, 21 jaar. en uh, Ik ben gymlerares. En verder doe ik uh, in de atletiek de 100-meter horden en de 60-meter horden. Klaar. Oké, okay, goed zo. Kijk. Ik moet iedere keer echt vanuit die eerste actie komen. Ja? Ik heb uh, van de zomer mijn diploma gehaald. En uh, ja, ik kon gelijk aan het werk als schimlerares, uh, als invalkracht. En uh, ja, het is natuurlijk niet de ideale combinatie naast je topsport. Maar uh, ja, op dit moment uh, moet ik nog wel vanwege uh, ja, dat het gewoon tegenwoordig moeilijk is om aan uh, sponsoren te komen. De tickets achter de dieren, Dat is bij jou. Start van de eerste serie met meteen naar voren Sharona Bakker. En met een geweldig voorsprong 824 officieus. Verklaar eens jouw progressie in dit indoorseizoen. Um, ja, ik heb gewoon heel hard getraind. En ja, je ziet eigenlijk dat het er nu, uh, nu uitkomt. Door, door, door, nou, door, tot, tot, tot. Ik voelde in de trainingen wel voordat ik mijn indoorseizoen begon, dat het echt supergoed ging. Uh, maar dat ik uh, zoveel vooruit zou gaan, dat had ik van tevoren ook niet durven dromen. Is het de coach? Is het jezelf? Heb je zelf een rust? Um, ja, ik denk dat het een combinatie is. En we zijn vooral bezig geweest om de kwaliteit van de training heel hoog te houden. En dus niet alleen maar je training uitvoeren, maar dus ook uh, ja, de uitvoering van je training, dat die uh, heel erg belangrijk is. Klaar. Ja! Snel, Snellere, sneller reageren. Ik krijg steeds een commando, daar reageer je dus op, hè? Klaar! Ja, man, voor de kerst nog. Persie Marten, de trainer van uh, Sharona Bakker. Wat is het voor meisje? Een uh, gedreven meisje. Uh, fanaat in het sporten. Uh, en heel doelgericht weten wat ze wilt. Een topsporter in, uh, in een notendopje. Kan jij die progressie van haar verklaren? Uh, ja, uh, wilskracht, de wil om te winnen en de wil om de beste te willen zijn. En uh, de juiste keuzes maken ook. Dat, is ook een, uh, dat, dat, dat zijn eigenlijk de ingrediënten van haar, van haar progressie. Hoe belangrijk is dat WK voor jou? Um, ja, heel belangrijk. Het is mijn eerste seniorentoernooi. En dan gelijk een WK. Dat is natuurlijk een gigantisch mooie ervaring. Ik moet wel de focus blijven houden en het gewoon zien als een andere wedstrijd. En niet uh, verschrikkelijk onder de indruk raken daar van uh, hoe het daar is. Ik heb gelukkig al een aantal uh, internationale wedstrijden dit indoorseizoen gelopen. Dus ik heb al veel grote namen gezien. Dus uh, daar hoef ik gelukkig niet meer van onder de indruk te zijn. Klaar. Yep. Ligt de focus op Londen of op Rio? De focus ligt op Rio. En uh, wellicht dat Londen haalbaar is, maar uh, uh, we doen het echt stap voor stap. Niet eerst proberen over zeven sloten heen te springen. Eerst het ene, dan het ander. Oké. Okay. Kijk, dat is de volgende race, dit is voor de Arno-zone. De volgende race is finale race. Supergoed. Houdt het je bezig dat een goed WK ondersteuning van de Atletiek -Unie oplevert? Ja, ik weet het natuurlijk wel. Maar ik probeer me er niet op te richten van ik moet uh, een top 8 halen of wat dan ook. Want dan leg ik mezelf veel te veel druk op en uh, ik moet gewoon lekker gaan racen. En dan, uh, als het goed is loop ik dan vanzelf een snelle tijd en dan uh, komt er ook zo'n mooie resultaat uit. Ja. Wat is haalbaar voor jou? Ik... Uh... Ik ga voor de finale plaats, ja. En dan zit je in de selectie? Dan uh, krijg ik als het goed is een A-status, ja. Heb je die nodig, financieel? Ja, want dat is dus de reden dat ik ook nog werk. Uh, ik werk nu twee dagen per week. En uh, ja, het zou voor mij wel heel fijn zijn als ik uh, ja, me volledig op mijn sport kan concentreren. Maar ja, dat kan in dit geval, uh, is in dit geval nog niet helemaal mogelijk. Wat dan al even gezegd? ja. Ze weten het al, dan weten ze zeker dat dat de verlossers waren. Dus dan moet je nooit zeggen. Hé, hey, het is tijd, dus jullie mogen rustig naar de leven. Ja! Doei! Doei! Horderloopster Sharona Bakker, trouwens ook nog gymlerares op een basisschool. Zij debuteert dus op het wereldkampioenschap Indo-Atletiek in uh, Istanbul. We blijven trouwens bij Atletiek, want over zes weken alweer... wordt in Rotterdam de marathon gelopen. De man die dan voor vuurwerk moet zorgen is een Keniaan, Moses Mossop. Hij bekeek vandaag het parcours en werd bijgepraat. Dus daar hebben we de dressing rooms, waar je out after je warm-up Je komt hier op de signal en je doet all je strides en je warm-up. En dan moeten we hier beginnen... en dan is het de eerste 5, 6 kilometer alleen straat. Dus so straight downwind, en dat is de eenzige deel van de course. Dat so is de goede thing van Rotterdam, dat het alleen flat is en niet no meer dan nou, Een vlak parcours heeft de Rotterdam, eh, Marathon van Rotterdam, dat wisten wij al... maar mosop nog niet, zo wordt het aan hem uitgelegd. Hij is onder de indruk van de mogelijkheden die het parcours hem biedt. Het is een het is heel mooi. So is now my time now to go back to Kenya. And then do the best in my training. And then I come back with full energy. Nou, hij wil helemaal opgeladen terugkomen over zes weken naar Rotterdam. Mossop, dus een van de grote favorieten daar voor de marathon. De man die hem vanmiddag uitleg gaf, u hoorde hem net al even, is Erik Brommert. Hij is de race director van de marathon van Rotterdam. Erik, goedenavond. Goedenavond. Ga je hem straks ook begeleiden vanaf de motor, zoals wij dat ook in het verleden wel vaker hebben gezien bij topatleten. Ja, ja, dat zullen we, zullen we zeker doen. We zullen hem uh, geleiden in, uh, in de vorm van het, uh, het aangeven van tussentijden. En zorgen dat het, uh, dat het tempo van uh, zo is zoals hij dat graag zou willen hebben. Ja, is het trouwens gebruikelijk dat een atleet al zes weken van tevoren gaat kijken naar het parcours van een marathon? Uh, um, nou, dat is niet altijd gebruikelijk. Maar, uh, maar Mozes heeft dat in het verleden uh, afgelopen jaar ook voor de Marathon van Chicago uh, gedaan. En het is op zijn verzoek uh, dat hij uh, het parcours komt bekijken in Rotterdam. Hij heeft gisteren een halve marathon in Parijs gelopen en dat uh, kon hij mooi combineren met, uh, met dit uh, bliksembezoek aan Rotterdam. Ja, want op, op wat kleine details na, dat, dat parcours in Rotterdam, ziet er toch al jaren hetzelfde uit. Ik bedoel, hij kan toch ook gewoon even op internet kijken? Uh, het scheelt volgens mij wel een reisje. Ja, het scheelt wel een reis, maar voor, voor dit soort atleten, die zijn heel erg professioneel bezig met, uh, met hun vak. En uh, nu heeft het als doelstelling om, uh, om misschien wel het wereldrecord te verbeteren, uh, komt het op details aan. En, uh, en wij, wij laten hem graag de details van het, van het parcours van Rotterdam zien. Ja, die details. En wat zijn nou de belangrijke dingen die je hem vandaag hebt kunnen laten zien? Nou ja, wat voor hem belangrijk om te zien is, is dat uh, dit parcours in tegenstelling tot andere parcours van Rotterdam... ...het ons volledig vlak is. Uh, we kunnen hem laten zien waar, waar de diverse drankposten zijn, aan welke kant hij zijn, zijn, zijn drinkheel krijgt aangegeven... Uh, dat het tweede deel van ons parcours sneller is dan het eerste deel. Wat, wat erg belangrijk is op dit niveau. Omdat, uh, maar dat ons vaak gelopen wordt in, zoals ze dat noemen, een negatieve split. Uh, dat, hm. Wat inhoudt zeg maar, dat het tweede gedeelte door dit soort graag sneller gelopen wordt dan het eerste gedeelte. Dus, dus dat soort uh, zaken zijn gewoon uh, voor deze atleet heel erg belangrijk om mee terug te nemen naar Kenia. Ja, hoe gaat het op, in zijn werk hè, op zo'n dag als vandaag? Zit hij naast jou in de auto en maakt hij dan aantekeningen? Ja, ja, inderdaad. Hij zit, uh, hij zit naast hem in de auto en, uh, en zoals een goede atleet uh, betaamt uh, inderdaad met, een, met een stuk papier en het, uh, en het parcours daarop. En, en aantekeningen maken uh, van het parcours om, uh, om voor hem het hele parcours goed in zijn hoofd te hebben. En, en te weten hoe hij zijn laatste vijf weken in Kenia verder zal moeten voorbereiden. Ja, je zin speelde net al een beetje op een mogelijke tijd. Ik uh, bedoel, Hij wil uh, hoe dan ook eens een keer het wereldrecord gaan aanpakken. Uh, kunnen we dat van hem verwachten in Rotterdam? Nou, gezien zijn, uh, zijn verleden en zijn debuut afgelopen jaar uh, op de Marathon in Boston is dat zeer realistisch. Want zijn, uh, zijn, zijn, zijn tijd heeft hij afgelopen jaar waar zijn debuut in Boston gelopen. Dat is een tijd die, uh, die onder het huidige wereldrecord ligt. Alleen die niet uh, erkend heeft kunnen worden omdat het, uh, het parcours, de start en finish in, in Boston verder uit elkaar ligt dan, uh, dan zeg maar... Uh, mogelijk is. Ja, het loopt de, ook de, naar de beneden, he? ja. ja, het loopt naar beneden. En het, is, het, is, het start en finish zijn verder uit elkaar dan toegestaan, waardoor de parcours niet erkend kan worden. Dus ja, de man heeft al bewezen dat hij, dat hij het in Ja, hoe gaat dat trouwens op de dag zelf straks, hè? op die marathon? Jij zit dan op de motor naast hem. Kun je zo'n man ook nog echt coachen op zo'n moment? Kun je zo'n man sturen in de richting van een toptijd? Ja, de atleten op dit niveau die zijn absoluut te sturen, want we hebben de dagen van tevoren hebben wij eigenlijk doorgenomen op welk scherm hij wil vertrekken. Dus ik zal hem uh, voornamelijk voorzien van tussentijden. En ik zal er mede voor, voor zorgen dat de drie pacemeters die wij hebben aangetrokken speciaal voor hem, dat die uh, vooral in de eerste 30 kilometer... in zo'n vlak mogelijk tempo zullen blijven lopen. Waardoor hij eigenlijk in de eerste 30 kilometer zo min mogelijk energie zal, uh, zal hoeven te verspelen. En in een uh, ja, zo'n goed mogelijke zetel naar dat 30 kilometer punt gebracht kan worden. Alvorens hij uh, de laatste 12 kilometer uh, op zichzelf is aangewezen. Maar goed, je hebt alles in de hand, behalve het weer. Ja, dat is iets wat we helaas niet kunnen voorspellen. En uh, dat hebben we in het verleden dat al vaker uh, meegemaakt. We moeten hopen op, uh, op omstandigheden waarbij de windkracht niet veel hoger dan 2, maximaal 3 zal uh, liggen. En dan hebben we een realistische kans om, uh, ja, om uh, Mozes te helpen zijn doelstellingen te verwezenlijken. We gaan het zien over zes weken. Erik Brommert, de race director van de Marathon voor Rotterdam. Dank je wel. Uh, ik kan nog eindigen met het bericht dat Tom Bonen de eerste etappe van Parijs Nieuws heeft gewonnen. Bradley Wiggins rijdt daar in de leiderstrui. Liewe-Westra op de achtste plaats de beste Nederlander. Zometeen met het oog op morgen gepresenteerd door Eva Jinek. Ik wens u een prettige avond.